De plannen worden morgen voorgelegd aan het CDA-congres... en de partij gaat er de komende maanden over discussiëren. Staatssecretaris Bleker blijft erbij dat de Wiegepolder niet onder water wordt gezet. Dat was afgesproken met Vlaanderen, maar het kabinet kwam ervan terug. De Europese Commissie heeft het kabinet om opheldering gevraagd. Bleker heeft twee internationale deskundigen de kwestie nog eens laten onderzoeken. En volgens hem steunen ze het rapport waarop het kabinet zich baseert. Bleker zegt verder dat de Europese Commissie Nederland niet kan verplichten de Hedwiggepolder te ontpolderen. De eredivisie is vanavond hervat. ADO Den Haag speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Roda J.C. Den Haag spelen Vicenzo en Roda Spits Malki scoorden allebei twee keer. Het weer. Vannacht gaat het opnieuw regenen, morgen ook regen en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, de winterstop is voorbij. ADO, Den Haag en Rode SC openden de tweede competitie en We spelen met 3-3 gelijk. We gaan er zo over praten met onze verslaggever, de plekke Frank Wilaert. De Nederlandse waterpolovrouwen verloren ook hun tweede wedstrijd op het EK. Na Rusland was dit keer Hongarije te sterk, maar de vrouwen laten hun kop niet hangen. We hebben gewoon goed gespeeld. Uh, dit is hoe we willen spelen. En we trekken nu twee keer aan het kortste eind. Maar het kan net zo makkelijk dat we aan het uh, goede... Aan de goede kant van de score reinigen. Zo de nabeschouwing met verslaggever Bob van der Tak. Op de Australian Open bereikte Roger Federer de vierde ronde. In de tiebreak van de eerste set betoverde hij Ivo Karlovic... door een onmogelijke lop te slaan. En dan deze bal van Federer. Je moet maar durven op zo'n moment. Een lob slaan over een speler van meer dan twee meter. Ja, met Marcelo Meska kijken we straks terug op de afgelopen speeldag. En een dag na de bekerontmoeting met Ajax... Eh, maken Ajax en AZ zich alweer op voor een nieuwe confrontatie... komende zondag in de competitie. Ja, ik denk dat Ajax moet. En, uh, ja, voor ons ligt toch iets anders, maar ik denk dat het de druk bij Ajax ligt. Ja. Verder het opmerkelijke verhaal van Sander Keller... die mee Xamax Neuchatel uit de Zwitserse competitie werd gezet. Langs de lijn is het tot 11 uur. Ja, ik noemde hem al. Frank Wielaert bij ADO Den Haag, Rode EC. 3-3, dat is een goed begin van het tweede deel, Frank. Nou ja, zeker qua uh, wedstrijd, Robert. Het, het was gewoon een leuke wedstrijd om naar te kijken. Waarin Ado uit de startblokken schoot. En uh, Roda een beetje verdwaasd om zich heen keek. Want na drie minuten was het al uh, 1-0. Na een hele soepele, snelle aanval over de rechterkant. Koem op Wesley Verhoek, op Sean Verhoek. En het was eigenlijk een intikker van binnen de vijf meter voor Sean uh, Verhoek. 1-0 voor uh, Ado. En daarna had uh, Ado alle vertrouwen om deze wedstrijd eventjes af te gaan maken. Want uh, Roda bleef op de eigen helft staan wachten wat er allemaal nog ging komen. En Ado leek ontketend. Alleen, er kwam niet zo gek veel meer. Ja, de 1-1 na een kwartier van Jonker. Daar had eigenlijk niemand op gerekend. Die werd ook op een presenteerblaadje aangeboden door Wesley Verhoek. Vanaf de middellijn een terugspeelbal. Dat zijn ze van die schoolvoorbeelden. Dat moet je nooit doen. En Wesley deed het toch. Hij trok eigenlijk al wit weg op het moment dat die bal van zijn schoenen vertrok. Want hij zag Jonker al gelijk gaan. En dan weet je ook, ja, die bal gaat er natuurlijk in. 1-1 na een kwartier. Vincento maakte vervolgens de 2-1. Een hele moeilijke goal, maar hij maakte het knap af. Malky kwam toen in beeld. Hij maakte twee goals. En Vincenzo maakte ook nog zijn tweede goal. Uiteindelijk werd het 3-3. En een hele leuke open wedstrijd. Gek uh, feitje is dat uh, Rode JC in 17 wedstrijden... Tot vandaag dus nog niet één keer had gelijk gespeeld En dan denk je, komt er eigenlijk altijd een winnaar in een wedstrijd waarin Roda eh, speelt. Maar vandaag dus niet, hun eerste gelijkspel van dit seizoen. En dus blijft eigenlijk alles zoals het was. Roda blijft drie punten boven ADO staan. Eh, in, ja, eigenlijk precies in de middenmoot van de eredivisie. En iedereen had vrede met het gelijke spel. Dat denk ik wel, ja. Ik denk ja. dat uh, achteraf, uh, beide ploegen hebben voldoende kansen laten liggen op de overwinning. En achteraf zullen ze tevreden zijn met het feit dat het een spectaculaire avond was. En zullen ze ontevreden zijn met de enorme berg fouten die er ook ja. is gemaakt. Maar ja goed, uh, je moet ergens beginnen en 3-3 is prima. Ik denk dat iedereen die hier gewoon gezeten heeft zich uitstekend vermaakt heeft. Ja, duidelijk. Goed, later de interviews van dit duel, dankjewel. We gaan naar de Waterpolen Vrouwen op het EK in Eindhoven. Tegen Hongarije, 9-8, over spektakel gesproken. Tegen de Hongaarse Vrouwen. Uh, Bob van der Tak. Ik had de indruk dat Nederland heel lang heeft voorgestaan. Behalve aan het slot. Ja, het was weer net als tegen Rusland twee dagen geleden. Ook toen zag het er lang goed uit qua spel en qua scoren. Maar liep het uiteindelijk slecht af. En vanavond was daarop geen uitzondering. Het ging in de eerste twee periodes nog gelijk op tussen Nederland en Hongarije. 4-4 na de eerste periode. 5-5 na de tweede periode. En toen kwam de derde periode. deed Nederland het bijzonder goed. Kwam het 8-6 voor. Het publiek ging er helemaal achter staan. Ging al helemaal uit zijn dak. Ging er eens goed voor zitten. Maar in die vierde periode ging het fout. Geen Nederlandse goal meer, maar wel drie Hongaarse treffers. En uh, dat was toch bijzonder zuur voor de ploeg... die werkelijk uh, alles gegeven had, maar uiteindelijk dus weer met lege handen stond. Ja, en dat voor die uh, tribunes helemaal in het oranje getooid. Ze zullen niet uh, vrolijk zijn geweest. Je hebt wat reacties verzameld, onder andere bij uh, Jasmine Smit. Laten we daar even naar luisteren. Ja, ik ben er ook wel een beetje verdrietig over. Ik denk, weet je, we kunnen zo goed spelen. En uh, we doen het ook eigenlijk gewoon uh, het meest grootste deel van de wedstrijd. En dat je dan weer gewoon net zoals tegen Rusland uit handen laat lopen, ja, dat voelt wel echt even superzuur. Super maar we moeten inderdaad uh, niet denken, weet je, dit zijn we wist, want vooral twee superzare wedstrijden zou worden. En uh, nou ja, we moeten gewoon de eerste drie parten, dat spel moeten we volhouden. En dan eerst tegen Groot-Brittannië even knallen. En dan hopen we een goede kruiswedstrijd spelen. Maar twee keer eigenlijk uh, goed spelen en dan, ja, de beloning blijft twee keer uit. Hoe frustrerend is dat? Nou ja, super frustrerend. Als ik ook naar mezelf kijk, dan uh, baal ik er gewoon van dat ik hem super grote kans gehad. En uh, ik maak ze gewoon niet af. En daar uh, nou ja, baal ik wel van. Om dit soort wedstrijden moet je dat wel gewoon doen. Ja, want je was heel ongelukkig met je schoten. Bal op de ja. paal, bal van de lijn gehaald. Ja, ja, ik zei op een gegeven moment ook, uh, ik zeg, ik heb het gevoel dat ik alles goed doe, maar ze gaan er gewoon niet in. En dan ja, dus het is super zuur, want dan laat je natuurlijk uh, gewoon steeds vaker schieten. Dus ja, maar goed. Ik, uh, over het algemeen moeten we zeggen, ik bedoel, een heel aantal meiden het ploeg hebben vandaag gewoon wel heel, heel goed gespeeld. En, oh, ook een paar jonkies die een opvallende rol hadden? Ja, dat wist ik ook wel. Weet je, die hebben af, af, afgelopen maanden het ook gewoon heel goed gedaan. Dus uh, ik was er ook wel van overtuigd dat die het hier goed zouden gaan doen. Toch? Wat doet het met een ploeg Twee keer verliezen? Nou ja, balen natuurlijk. Maar ja, weet je, uh, we hebben wel eens eerder een keer uh, twee wedstrijden in de pool verloren. En het is uiteindelijk heel goed gedaan. Dus je, je weet gewoon, het uh, toernooi is nog jong. Dus uh, er kan nog van alles gebeuren. Zondag, Groot-Brittannië. Dan moet het echt gaan gebeuren. Ja, dat moet je zeker sowieso, uh, sowieso winnen. En sowieso punten pakken. En uh, gewoon, uh, ik hoop dat we gewoon uh, echt met zijn ploeg kunnen knallen. En dat we daar een heel gewoon positief gevoel uit kunnen krijgen. Maar goed, uh, veel meer dan een derde plaats in de pool zal er denk ik niet in zitten normaal gesproken. Nee, als je Groot-Brittannië wordt, word je derde in de pool. Maar uh, ik denk dat, niet dat het niet heel erg uitmaakt uh, of je Italië of Spanje kruist. Ik denk dat het van hetzelfde niveau is. Want normaal is het natuurlijk zo hoog mogelijk dat je eindigt. Uh, dan krijg je een, zou je zeggen, een zwakkere tegenstander. Maar het maakt inderdaad niet heel veel uit. Maar we willen gewoon... Weet je, we moeten gewoon die knop vinden dat we aan het eind dan ook die punten pakken. In plaats van dat we goed spelen en aan het eind toch weer uit handen geven. Ja, want baart dat zorgen dat het twee keer gebeurt? Uh, nou ja... Dat is wel iets waar we even over moeten praten. Maar uh, nee, ik maak me geen zorgen. Ik uh, denk dat we gewoon vandaag waren super ongelukkig. En uh, nou, ik persoonlijk zelf ook uh, super ongelukkig. Dus ja, ik denk gewoon dat dat wel een stuk beter kan. Jasmine Smit was dat na afloop van Nederland-Hongarije. Uh, ze had het toen over uh, Spanje of Italië. Die speelden tegen elkaar na die wedstrijd. Hoe is dat afgelopen? Ja, dat is 15-11 geworden voor uh, Italië. En uh, Jasmin Smit zei, van uh, qua niveau ontloopt dat elkaar niet veel. Maar ik denk toch dat je beter tegen Spanje kunt spelen dan tegen Italië. Maar dat gaat waarschijnlijk uh, niet gebeuren. Het zal waarschijnlijk Italië worden dinsdag in de tussenronde. We gaan er vanuit dat het uh, zondag geen probleem zal zijn... tegen het zwakke Groot-Brittannië. Gelijk spelvol staat zelfs om die tussenronde te halen. Maar dan dus tegen de nummer 2 uit de andere pool... Uh, dat zal Griekenland worden, Italië of Spanje. En het meest waarschijnlijke scenario is dus dat het Italië wordt. En dat wordt dan toch een uh, behoorlijk pittige klus om op die manier de halve finale te halen. Ja, worst case scenario, het lukt niet. Wat dan? Wat betekent dat? Uh, ja, als ze tegen Italië spelen, dan is er nog een herkansing... omdat Italië het uh, Olympisch kwalificatietoernooi uh, zelf organiseert in april... en dus sowieso daar al voor geplaatst is. En als Italië bij de beste vier komt... gaat ook de nummer vijf van het EK nog naar het uh, Olympisch kwalificatietoernooi. Dus uh, dan is er nog wel een achterpoortje. Maar ja, goed, als je verliest in die tussenronde... is het EK natuurlijk wel uh, over en uit. Ja. Zeg, hoeveel glans is er nog over uh, van die gouden medaille... Van Peking? Ja, nou ja, die ploeg is natuurlijk ook wel uh, helemaal anders. Uh, nu, er zijn nog uh, vijf speelsters over van toen, van de dertien. Uh, veel uh, jonge speelsters uh, die wel talentvol zijn... maar nog wat minder, nog minder ervaring hebben. Uh, maar goed, daar kun je ook niet over blijven spreken natuurlijk. Over uh, het, het gebrek aan ervaring. Uiteindelijk uh, moet het er toch een keer uitkomen. Maar goed, die, die medaille van Peking, dat was natuurlijk ook een enorme piek. Hè? Die hadden we toen uh, absoluut niet zien aankomen, die gouden medaille. Dat was een grote verrassing. Het is niet zo... dat Nederland structureel aan de wereldtop heeft gestaan de afgelopen jaren. Maar het schept wel verplichtingen natuurlijk. Ja, het is wel een erfenis die je met je meedraagt. Dat, uh, ja, dat doen ze natuurlijk uh, met, met veel plezier. Want wat is er mooier dan Olympisch goud winnen. Dus ja, dat, dat neem je ze nooit meer af. Maar uh, ja, zeker nu in eigen huis, hè, volle tribunes. Ja, dan uh, wil je toch uh, die wedstrijden winnen. En dat is tot nu toe dus nog niet gelukt. Ja, nou, Morgen een mooi duel weer de mannen. Turkije, geloof ik, uit mijn hoofd, hè, morgen? Ja, tegen Turkije. Mannen hebben ook uh, alle wedstrijden tot nu toe verloren. Maar dat was een beetje ingecalculeerd tegen sterke ploegen. Griekenland, Hongarije, Italië. Nu Turkije, het uh, zwakke broertje in de pool. En uh, ja, dit is uh, de wedstrijd die gewonnen moet worden. En dan ja. uh, maandag tegen Macedonië. Dat wordt dan uh, de grote strijd om plaats vier. Ja, nou, het blijft in ieder geval spannend. Dankjewel, Bob van der Taal. en Black and White America. Het is iets voorbij, kwart over tien op Radio 1. De Australian Open is al een uh, flink eind op streek... maar grote verrassingen zijn er eigenlijk nog niet geweest. In het mannentoernooi is uh, van de toppers alleen maar die Fish uitgeschakeld. Bij de vrouwen is met een stozer. Dus alle titelkandidaten en outsiders die zitten nog in het toernooi. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. De toppers zitten er nog in, maar opvallender is dat... Uh, uh, met de uitschakeling van John Isner... De Amerikanen, alle Amerikanen uit de toernooi zijn verdwenen. Dat, dat moet een hele tijd geleden zijn dat dat gebeurd was. Ja, dat klopt. Het is uh, alweer sinds 1973, zo lang geleden. Dus Oei. dat zegt wel wat over het uh, Amerikaanse tennis. Dat is natuurlijk al in jaren. Uh, is, dat, is dat al een uh, zorgenkindje. Hè? Uh, eigenlijk uh, hadden we natuurlijk vroeger die, die, die mooie periode met Sampras Agassi. En uh, Nou, Roddick heeft het uh, de laatste jaren nog een beetje uh, vast kunnen houden. Maar ja, die wordt ook ouder en die verliest ook eerder. En die raakt hier geblesseerd. Nou, dan hebben we Marty Fish die in zijn nadagen. Plotseling vorig jaar ineens nog de top 10 binnenkwam... en nummer 1 van, Austra van uh, Amerika werd. En dan hebben we natuurlijk die lange John Isner, een marathonman... maar ja geen Grand slam winnaar geen toekomstig nummer 1. Nee. Wel een uh, ja, top 20, top 15 speler. Maar ja niet echt de mannen zoals we gewend zijn uh, in het verleden... zoals Agassi en Sampras en daarvoor natuurlijk de generatie... Courier Chang, Mackerel, Connors, ga zo maar door. Dus het is uh, heel zorgelijk dat uh, Amerika met ja, eigenlijk zoveel geld te besteden, want de USDA, de Amerikaanse tennisbond... Ja, die, die vangt ontzettend veel geld door de uh, winsten uit uh, de US Open. En dat ja. geld wordt alsmaar teruggestoken in de Amerikaanse tennis. Maar er komt niks nieuws bij. Geen nieuwe generatie tennissers bij de mannen. En eigenlijk ook niet bij de vrouwen, want ja, uh, Serena en Venus... zijn ook rond de 30. En ja. Ja, hoe lang gaan zij nog mee? Ja, maar heb je er een verklaring voor? Nou ja, tennis is natuurlijk nooit een van die populaire sporten geweest in Amerika. Je hebt natuurlijk altijd uh, honkbal, American football, basketbal. Dat ja, zijn allemaal dat was sporten in die, die veel. Dat ook. was vroeger ook, ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Um, ik, ik, ik weet het niet waarom, uh, waarom het zo is, maar uh, het spreekt momenteel uh, niet meer aan. Nee, opmerkelijk. Goed, nou, Rosje Vederer uh, speelde tegen die enorm lange Ivo Karlovic. Hij won, uh, maar had het vooral uh, lastig in de eerste set. Een tiebreak moest er in de beslissing brengen. Nou hij sloeg weer eens een van zijn uh, onnavolgbare ballen. Laten we even luisteren. Oh. <laughs> Can you believe that? Six feet ten, two meters eight. There's a little smile on the lips of Federer there. What a point. What drama. He <laughs> started with a lovely, delicate return of serve right down at the feet. Pace taken off. And then how tricky was the second one for Federer to deal with because that how does he get it that high over him I think he got his racket on it too Karlovic mm. just the very top of his racket because that's a miss hit it's horrible to deal with Ja oh. mooi <laughs> Wie waren dit eigenlijk ja, dat waren Joe Jury, daar heb ik vroeger nog tegen gespeeld. En Chris Bradham, Bradham uit, uit Engeland, voor de Engelse Eurosport werken die. Dus ik ken ze goed. Maar um, beschrijft die rally eens, wat gebeurt er? Ja, ja fantastisch. Een, een, een federen moment. Um, en dan ook nog eens op een heel belangrijk punt. De eerste set, tiebreak. 6-5 voor Karlovic, die 2 meter 8 lange Kroaat... Um, Eigen service notenbenen. Nou ja, we weten allemaal hoe hard die man serveert. Die, die bal krijg je bijna niet terug. Federer op dat moment wel. Hij moest de return terugslaan, want anders was hij de set kwijt geweest. Heel belangrijk, die eerste set. Nou, die, Karlovic naar het net. Speelt een volley. Federer probeert te passeren. Uh, Karlovic heeft hem terug. Slaat nog een keer uh, een pasing. En uh, ja, Karlovic reageert. En die bal die valt bijna dood over het net. Een gelukje van Karlovic. Federer rent er naartoe. Rek het onder die bal en hij lift hem zo over het hoofd van Karlovic heen. Twee meter achter, Dus oh. eigenlijk van een soort van dropshot, hè, van een stopvolley. En dan een lop slaan. Nou, dat is haast Onmogelijk. Waar Veder het vandaan haalde. Ja, hij zei na afloop in de persconferentie ook. Het was een shot 1 uit 100. Ja. Die ik op dat moment maakte. Ja, hoe je het bedenkt. Uh, dat weet je niet. Het is een instinctieve reactie. Maar ja, voor mij betekent het wel dat als Veder dit op set point tegen in een tiebreak kan doen op zo'n belangrijk moment, ja, dan zien we toch weer een klein beetje de, de oude gouden federaar uit de gouden tijden terug. Want toen deed hij dit aan één stuk door. Op breakpoints tegen, op breakpoints voor, op belangrijke punten, op setpoints tegen. Dan kon hij altijd die ongelooflijke pasing, die ace, uh, die topspin slaan, uh, altijd op belangrijke momenten. Nou, en dat zagen we nu terug, met, met dit kleine momentje uit de wedstrijd. Maar het was een briljant. Uh, hij kwam op 6-6, won de eerste set, en vervolgens Zet 2 en 3 kwam daardoor niet in de problemen. Ja. Cruciaal moment in de wedstrijd. 2 ja, meter acht, zo groot is hij tot zijn kruin. Ja. Maar als hij zijn ja. record uitsteekt en zijn arm erbij... dan kom je al gauw aan een meter of drie, uh, iets meer dan drie ja. meter... waar die bal ja. naartoe moest. Dat klopt. Ja, dat ja. Ja. Goed, maar het, het uh, verzet was dus gebroken. Federer um, door, hij speelt nu tegen uh, een publiekslinkering-lieveling, die uh, Bernard Tomic. Ja, Kroatische ouders, geloof ik, want hij schrijft het als een Kroaat. Tomic zou jij eigenlijk moeten zeggen, maar ja. nou dat het een Australier is... geloof ik, moeten we Tomic zeggen. Precies. Um, is dat echt een publiekslieveling uh, nu in Australië? Ja, en niet alleen publiekslieveling. hij is een uh, reuze talent. Ja, talent kan je al niet meer noemen, want hij staat al ergens in de dertig. Maar hij is uh, teenager, 19 jaar. En nu weten we dat in het internationale mannentennis... de leeftijd alsmaar ouder wordt. Als je kijkt in de top 100 staan daar, nou, ik denk... Uh, Twee, uh, twee jongens uh, die uh, nog onder de twintig zijn, teenagers of een paar. Uh, ze zijn in ieder geval op één hand te tellen. Je hebt nog uh, Dimitrov uit Bulgarije... Uh, nou, en dan heb je het zo'n beetje. En dan heb je nog die Rauw nou, die is 21. Dat zijn een beetje de jonkies. Dus hij kan er wel even mee, bedoel je te zeggen? Hij, nou, hij kan niet alleen mee, maar als je 19 jaar bent en je staat vierde ronde van de Australian Open. en je bent al zo goed. Nou, dat wil zeggen dat je een gouden toekomst hebt. Die jongen die wordt nog veel beter. Die heeft top 10 potentieel. Uh, die heeft potentieel om Grand Slams te winnen. Of hij nummer 1 van de wereld kan worden, weet ik niet. Zijn, zijn, zijn uh, atletisch vermogen, hij is niet zo heel snel. En dat moet je wel hebben als je, als je een echte wereldtopper bent. Maar ja, um, hij, hij heeft een talent, hij heeft een balgevoel. Hij speelt ook anders dan de meeste tennissers. Hij heeft hele verrassende slice slagen, een hele mooie slice backhand. Met zijn voorhand zie je bijna niet wat hij doet. Hij heeft hele snelle slagen, maar hij speelt een beetje anders dan de rest. Hij is ook uh, bijna 2 meter, heeft de goede service dus. Uh, kan ook winnaar slaan. Dus kortom, een, een hele interessante speler om naar te kijken. Die, die ja, tactisch speelt, intelligent speelt, uh, wapens heeft. En 19 jaar dus pas. Dus over vijf jaar, ja, dan ben ik ervan overtuigd, dan uh, staat hij dik in de top 10. Ja, dat doen die Australiërs dan toch goed, hè? Lees bijna klaar. Laten we even zeggen, in zijn nadagen is dat een beetje. Uh... Ja. of uh, uh, nee, nee, helemaal niet. Hij is nee, nee, een nee. opvolger, toch? Ja, Hewitt, Hewitt, Hewitt is 30. Die speelt, denk ik, wel zijn laatste Australian Open. Hij had nu zelfs ook een, uh, een wildcard nodig. Hij staat 181 op de wereldranglijst. Um, had gelukt dat Roddick moest opgeven in de tweede ronde. Staat dus in de derde ronde tegen die jonge Canadees Raonitsch. Nou, daar zal hij zijn handen uh, vol aan hebben. Dat die spelen morgenochtend uh, vroeg. Um, maar Hewitt, ja, dat was natuurlijk het laatste icoon. Maar ja, nu heb je die Tomic. Ja. Er zijn nog een paar jonge jongens in Australië. Dus het land doet het eigenlijk weer heel goed. En je hebt natuurlijk bij de vrouwen Sam Stoser, die won de US Open afgelopen jaar, ja. verloor hier weliswaar vroegtijdig. Maar Australië doet weer mee in het uh, hoogste uh, spel uh, van de Grand Slams. Ja, prachtig uh, sportland. Uh, even over over, nog een even over die Tomic, over die partij tegen een Federer. Heeft hij daar al iets over gezegd? Ja, het is een leuke jongen. Hij, hij heeft gevoel voor humor. Op het centekort wordt hij dan nou geïnterviewd of in de perskamer. Ziet hij nou, je hebt alles tegen hem gespeeld. Wat, wat, wat, wat, wat ga je doen? Dan begint hij zo'n beetje te lachen en dan uh, zegt hij nou, ja, uh, heel veel bidden. Heel veel bidden. En misschien uh, wordt hij wel ziek. Weet je wel, dat soort dingetjes zegt hij. Dus hij is 19, hij komt goed uit zijn woorden en hij heeft ook nog gevoel voor humor. Dus kortom, a star is born. Ja. We gaan even naar de vrouwen, Kim Kleister. Ze had niet van moeite met Hand Juno, uh, uh, Handtuk Chova. Uh, in 2-6 versloeg ze de Slovaakse. Maar na afloop klaagde ze over pijn in haar nek een beetje begonnen. Um, sinds uh, sinds de morgen is eigenlijk een beetje dat, uh, dat de linkerkant van mijn nek wat vast zit. Maar, um, maar niks. Allee, niks om, om uiteraard mij echt zorgen over te maken. En, maar het is iets dat als tennisspeelster, het is nooit leuk als een even nek krijgen. Maar, um, maar ja, om te tennissen, dan is dat soms wel moeilijk en dan hindert dat wat met, uh, met wat rotatiebewegingen en zo. Maar Um, ja, Ideaal, nu in die Grand Slam heb ik morgen een dag rust. Kan ik dat goed laten behandelen. En, uh, en, uh, dus ik ben in goede handen hier bij Sam. Is dat een beetje het gevolg van uh, het feit dat je in zo'n Grand Slam actief bent? En misschien al wat ouder bent, met veel respect uitgesproken voor kleisters. Dat, dat je toch wat dingetjes gaat voelen? Ja, dat is eigenlijk haar hele carrière al. Dus ik denk niet dat het zozeer met een Grand Slam of met haar leeftijd te maken heeft. Zij is blessuregevoelig. Speelde twee weken geleden in Brisbane. Moest daar in de halve finale opgeven met... Ja, ineens een heupblessure, Ze gleed uit en ja, ze voelde wat. Vorig jaar heeft ze in heel 2011 maar acht toernooien gespeeld. Dat is natuurlijk heel erg weinig. Dus zij is erg blessuregevoelig. Nou ja, nu, in de wedstrijd was er niets van te zien, hoor, van die nek. Want ze won gladjes, sloeg 27 winners. Veel meer dan haar tegenstandster. Uh, het was oké, okay, het was nog niet top van kleisters. Um, maar ja, die nek, ik, ik heb daar niks van gezien. En iedereen heeft al een beetje een pijntje. Maar het is is bij haar altijd ook wel zorgelijk. Want um, het kan bij haar dan weer uh, uitmonden in iets ergs. Want ja, ze heeft vaak uh, lange blessures. Dus we, we zullen het wel zien. Ja, speelt tegen Nalië. Dat is een... Uh herhaling van de finale van vorig jaar. Dat is wel een partij om naar uit te kijken, kan ik me voorstellen. Absoluut. Uh, mooie finale vorig jaar, drie setter, Kim Kleisters won, was een partij van hoog niveau. Uh, Nali, um, de Chinezen die tweede helft van het jaar eigenlijk totaal wegzakte... Uh, niet met haar nieuwe status als supersterk kon omgaan. Maar ik denk dat ze er weer staat, hoor. Ik heb haar zien spelen heel goed. Ik denk dat Kim Kleisters door handen vol gaat krijgen aan Nali. In ieder geval een prachtige wedstrijd in de vierde ronde. Ja. Oké. Okay. Dankjewel je wel voor nu. Dat was uh, Marcelle Mesker over de Australian Open. We gaan terug naar het uh, voetballen, naar Ado Roda van eerder vanavond. Het was uh, spectaculair, die hervatting van de Eredivisie. Ado Den Haag en Roda schotelden de toeschouwers een 3-3 gelijkspel voor. Ado kwam uh, drie keer op voorsprong. Rodier C wist drie keer de gelijkmaker te produceren. Ado-trainer Maurice Stijn hield dan ook gemengde gevoelens over aan de wedstrijd.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 Ik weet niet hoeveel keer we een overtalsituatie hadden. We spelen het slordig uit. en uh, ja, Dan weet je dat met een ploeg als Roda... die uh, ik noemde het net een luisterploeg en dat vond haar niet zo leuk... maar het, het is natuurlijk een ploeg die gewoon loert op elk foutje... En, en, het, uh, dan, uh, en hem dan ook afmaakt. Dus ook kwaliteit van hun. Ja, want je komt uh, prachtig op 1-0. Je hebt dan ja, kortsluiting bij West ook denk ik. Nou, ja goed, hij, uh, ik denk ook dat de fase daarvoor, als de mensen hem coachen, want hij had in principe alle tijd om open te draaien, hij wordt niet gecoacht, hij wil hem het middenveld inschieten, stuit dat op. En uh, ja, en, uh, dan, dan schiet hij hem uh, helemaal weg, achterin uh, reageren we denk ik ook iets te laat op die bal en uh, hij ligt binnen. Maar dat, dat bedoel ik dus met, met elk foutje wat je maakt, dat er een ploeg als Rode afgestraft wordt. Je kiest voor uh, drie verdedigers, vier middenvelders, ik denk dat dat uiteindelijk prima uitpakt. Ja, dat, dat, ik denk ook dat dat goed heeft uitgepakt. En uh, dat is ook uh, de, de speelstijl die we, die we voorstaan. Om, uh, om, om zoveel mogelijk vooruit te lopen, pressie te spelen. Uh, snel de bal hebben. En vandaar vandaan hebben wij een aantal uitstekende voetballers die, die het spel kunnen maken. En uh, vandaar de keuze ook voor 3-4-3. Voor en uh, ja, het is, het is jammer dat dan uiteindelijk je, je aanvallende intenties en je aanvallende bedoelingen niet, niet beloond worden met drie punten. Maar uh, ja, het is niet anders. Tja, maar ook dat je Vicente moest wisselen. Want dat was juist de man die nog wel eens een doelpunt had kunnen maken. Ja, die gaf uh, Anno in de rust al van... ik hoop dat ik het lang genoeg volhou En uh, die was ziek. En ook John van Hoek had last van zijn maag. Dus uh, die moest ik ook uh, noodgedwongen wisselen. Maar uh, ja, het is, uh, het, het is gewoon jammer. Maar aan de andere kant, als ik zie hoe... Uh, hoe de, mijn ploeg het gedaan heeft vandaag. met uh, dat is ook wel eens leuk om te melden. Met zes spelers uit de eigen opleiding. Die vandaag in de basis starten. Ik had ook nog drie op de bank. Dus dan denk ik dat we met, uh, met ADO... Uh, als het publiek gaat fluiten na een 3-3 tegen Roda. Dan denk ik, en de spelers zijn heel teleurgesteld. Denk ik dat we het prima voor elkaar hebben hier. Het is wel een uh, veldslag, hè? Want ze waren kapot. Want je wilde ze wel van die 16 af hebben. Maar ze gingen niet meer. Nee, ze gingen niet meer. Maar soms, uh, soms, is het... <laughs> soms wil je wat meer dan, uh, dan, dan ze uiteindelijk op kunnen brengen. Maar ze hebben het uh, in mijn ogen uitstekend gedaan. En uh, nogmaals. Uh, ja het is jammer, maar ik kan er wel mee leven. Maurice Stijn was dat van ADO. Rodi is c trainer Harp van Veldhoven dan die was zeer te spreken over de veerkracht van zijn team. Nou, ik ben toch trots op een team dat ze zo terugknokken. En uh, als je in Den Haag die keer achterkomt en die keer zo terug in de wedstrijd komt... Nou goed, dan, uh, dan toon je je karakter. En, uh, nou goed, ik, ik denk op basis van het spel uh, uh, zie je dat, uh, dat alle tweede ploegen kwaliteit te tonen. En, uh, ja goed, zo had ieder zijn moment in de wedstrijd. En dat was ook het mooie. Ik denk dat het publiek genoten heeft. Veel kansen, goed uh, voetenspel. Dus uh, ja, Op dat gebied uh, zag je wel de twee ploegen op hun stijl proberen hier een overwinning te halen. En jouw ploeg uh, past het meest bij jou in de tweede helft, denk ik? Absoluut. Uh, je zag in de eerste helft ook wel momenten. Maar dan zie je toch ook weer heel slappe momenten. Dan kijk je vooral naar de tegendoelpunten. Ja, daar zijn we soms iets te gemakkelijk in. Dat vind ik gewoon te... Te, te eenvoudig. Uh, maar goed, daarna pak je wel en begin je ook te combineren. Krijg je ook je kansjes. En uh, ja, goed, onderzoek heb ik het ook aangegeven. Wij willen een stap vooruit. Nou, toon mij dan ook dat we een stap vooruit willen. Want dit is gewoon niet voldoende om inderdaad die stap te maken. Nou, dat hebben we inderdaad de tweede helft wel uh, getoond. Toen werd het een echte mannenwedstrijd, hè? Bijna Engels. Nee, dat klopt. En uh, dan waren alle elf aanwezig. En dan was het inderdaad op een heel correcte manier, mannelijke manier. Allemaal in hun stijl, uh, met vol overgave. Nou, dat is denk ik wat je graag wil zien. Wat heb je een sluitmoordenaar voorin staan? Want die overstijgt zichzelf ook, hè, Moki? Nou goed, jullie kennen hem wat minder. Ik heb het voordeel dat ik hem al langer ken. Maar, maar dit is uh, Sanne op zijn best. En, uh, en ook Mats op zijn best. Ook niet vergeten dat Mats vandaag ook heel sterk speelde. In de assist weer opnieuw, maar ook zijn doelpunt, zijn eerste. Dus ook heel kalm gebleven. Dus ja, daar ben ik wel blij om. dat we dat soort typen wel in het elftal hebben om het verschil te maken. Nog even over, over jouzelf, want iedereen heeft het gek genoeg alweer over de toekomst. Hoe zit dat met jou in Rode eigenlijk? Want jullie zijn aan het praten, waar neig jij naar? Dat kan ik nu nog niet zeggen. We hebben wat gesprekken gehad. en Ik zal de komende weken nog wat gesprekjes hebben met mensen. En Zolang ga ik eigenlijk ook niet te veel op de zakken. Je wil een doelstelling, denk ik, bepaald met jouw elftal in de winterstop. Waar willen we eindigen? Wat hebben jullie afgesproken met elkaar? Vooral dat we nog beter willen doen dan de eerste ronde. En wat ik nog heb aangegeven, ik wil een stap maken met deze groep. En dat kun je ooit moeilijk vertalen in punten. Maar wel stijl in stijl in vastigheid. En oké, okay, daar hebben we vandaag al een bepaalde stap in gezet. Dit punt wat je vanavond meeneemt uit Den Haag is voor jou een puur winstpunt. Nou, dat wil ik niet zeggen. We zijn ook gekomen om hier punten te halen. Nou goed, is het dan gelijk. Dan hou je toch een rechtstreekse concurrent onder bedwang. En uh, goed, dit zijn de ploegen die heel kort bij ons staan. En uh, als je daar goed mee kunt meten van het begin... en, uh, en ook conditioneel er staat, dan, okay, dan kun je weer naar vooruit kijken. En nu gaan we werken zet. Dus je eerste gelijkspel, hè? Ja, dat is wel eens een beetje vreemde van de wedstrijd achteraf. Uh, maar goed, het is de realiteit, dus het is een gelijkspel. En uh, goed, we zullen er even mee moeten proberen om te gaan. Harm van Veldhoven, trainer van Roda naar de 3-3 tegen ADO. Even een treetje lager, Vijf wedstrijden vanavond in de eerste divisie. FC Zwolle, Almere City, werd 3-2. Het was een zwaar bevochten overwinning voor FC Zwolle. Almere kwam met 2-0 voor. Vlak voor rust maakte Zwolle de bekende aansluitingstreffer. Aan het begin van de tweede helft heeft Almere de kans om op 3-1 te komen... maar de bal gaat tegen de lat. En vervolgens worden twee spelers van Almere uit het veld gestuurd... en kan Zwolle de wedstrijd kantelen. Het winnende doelpunt wordt pas in de negentigste minuut gemaakt door Arne Slot. Willem II Eindhoven werd 1-1, Emma AGO VV 1-0 en Helmond Sports MVV 2-2. En Telstar wint thuis met 2-1 van Fortuna Sittard. Zwolle aan kop na 19 wedstrijden met 47 punten. Eindhoven heeft er 36 en derde Sparta met 32. Maar die hebben pas 18 wedstrijden gespeeld. Vierde Cambuur met 31 uit 18. Goed, gaan we zometeen vooruit kijken naar Ajax uh, AZ. Maar eerst nog even naar uh, het schaatsen. Want het uh, seizoen zit erop voor uh, schaatser Wouter Oldeheuvel. De schaatser van de tvm ploeg Tweevoudig Nederlands kampioen allround in 2010 en vorig jaar. Wouter, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er aan de hand? Ja, uh, na Astana, eigenlijk naar mijn uh, wilkie En uh, ja, met de terugreis al uh, last van de knie gekregen. En een beetje ophoping van pijn. En na Astana was het zodanig dat ik. Uh, ja, gewoon niks meer mee kon. Ik wil kepereren veen en de schaatsweek, uh, ja door de pijn verbeteren En uh, ja, omdat het gewoon mijn laatste kans was. En om nog wat van het seizoen uh, te wat te willen maken, geef ze niet aan over. En uh, ja, uiteindelijk uh, toch wel vandaag uh, de knop doorgaak. Ja. ja, je zegt een ophoping van pijn. Dat, dat klinkt wat uh, vreemd als je het niet echt vindt. Weet je ook waar die pijn vandaan komt? Ja, ik had al een, een tijdje last van de bovenkant, van, van mijn knieschijf, van, van bovenbeen ook. En ja, steeds onder controle gehad en uh, toch uh, steeds laag kunnen ja, laten afzwakken en dat ik minder pijn had. En na staan een uh, zodanig geval uh, gekregen dat ik, uh, ja, dat ik er gewoon niet meer vanaf kwam. En uh, toen ben ik bij Peter Vergaard terechtgekomen en uh, die heeft mij zodanig onderzocht uh, en, uh, en Ries... Uh, gemaakt dat eruit kwam dat de knieschijven eigenlijk een jumpersknie aan de bovenkant van mijn knieschijven als het ware. Wacht even hoor een, een, een jumpersknie, dat moet je even uitleggen. Ja, dat zit zo vaak aan de onderkant van de, van de knieschijven. Dat is ook zo'n uh, vergroeiingje dat uh, ja, continu irriteert. En ja, eigenlijk heb ik hem aan de bovenkant van mijn uh, van knieschijf en uh, praktisch steeds eigenlijk in de in de bovenbeen, ja in de P's van ja. de bovenbeenspier. Ja duidelijk. Is, is dat eenvoudig op te lossen? Ja, ik weet niet. Uh, ik, uh, nu, donderdag, heb ik afspraak bij uh, Van der Hoeven voor een uh, eerst een kijkoperatie. Uh, daar gaat hij kijken of hij of het hij met de kijkoperatie uh, kan verhelpen. En als het niet, dan uh, zal het toch een uh, iets grotere operatie uh, ook dan, dan gelijk uh, plaatsvinden. Maar ja, kijk, als het seizoen nu toch voorbij is. dan denk ik bij mezelf: laat het dan maar gelijk een goede grote operatie zijn. zodat je voor het volgende seizoen weer helemaal fit bent. Ja, dat gebeurt sowieso. Uh, kijk, als hij. Uh, bij die uh, knieschuif kan komen. Door alleen de scopie uh, is er mooi meegenomen. Maar uh, hij zegt ook van... Uh, ja, als het niet anders kan... Uh, dan, uh, dan maar een gro iets grotere operatie. En uh, dan moet meteen goed. Ja. Heb je, je er al een klein beetje bij neer kunnen leggen? Uh, ja, nou, het is niet... Uh, van de een op de andere dag dat dit... Uh, dit gekomen is. Uh, natuurlijk. Uh, maar ja het is wel weer moeilijk. en ja, Of pech gesproken. Het is wel weer de tweede keer aan dezelfde knie nu. Ja. Maar het is... Uh, ja, totaal wat anders, maar toch. En dat is helemaal uh, weer in orde gekomen. Dus zoals je ja. al zegt, dat zijn twee aparte dingen. Ja. ja en, en, hoe ga je hier als sporter mee om? Want jij bent gewend om je lichaam te belasten. En ja, dat kan nu tenminste met je knie niet. Kan je wel andere dingen doen? Uh, ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk nu een week niks gedaan. En uh, zo gauw ik geopereerd ben, uh, staat het proces uh, revalideren. Maar ja, zo eerst een paar weken is toch uh, helemaal niks te doen. En, ja. Ja, ik ben nu wel een beetje aan het trainen, maar niks met mijn benen, om een beetje toch mijn energie kwijt te kunnen. Ja. Word, je, en, word je daar niet gek van? Ja, het is zeker ja, zwaar. En er zullen straks ook nog wel uh, zware momenten komen met ups en downs, ja. maar ja. ja. Hey, heb, je, ik, uh, heb je even het gevoel gehad dat, uh, dat je carrière voorbij was? Nee, want kijk, ik kreeg uh, een paar weken geleden of een maand, een paar maand geleden nog uh, mijn best wedstrijd ooit. En ja, ik weet dat er zoveel meer in het vat zit. Alleen moet je er fit voor zijn. En ben ik helaas niet. En uh, ik ga er gewoon vanuit dat ik uh, volgend seizoen. Uh, gewoon weer in april. Uh, normale stad uh, kan maken van de schaatsen. Ja, je bedoelt uh, dit, dit jaar april, neem ik aan dan hè? Ja. Ja, ja, ja. Duidelijk. Nou, ik, ik wens je heel veel, uh, heel veel sterkte. en veel beterschap. Dank je wel, Wouter Holdeheuvel. Ja, dank je. Wouter Holdeheuvel, om uh, tien over half elf. bijna op radio 1. Het Nederlands hockeyteam heeft een oefenwedstrijd tegen Ierland. Gewonnen. Het werd uh, 4-1. Het is de eerste wedstrijd zonder de grote twee, als we het zo mogen zeggen. Teun de Nooier en Take-Takema. De bondskoos Paul van As nam ze niet op in de selectie. Hij denkt dat Oranje meer potentie heeft zonder die twee. En dus was het interessant om na te praten. En dat deed Ayot Kloosterboer in Alicante met Billy Bakker, maker van twee doelpunten. Eén kans, één doelpunt. Tweede kans, tweede doelpunt. Ja, dat klopt. Hij uh, tien minuten nodig gehad om twee goals te maken in het uh, mooie zonnige Alicante... Dus het was wel fijn, ja. Verbaas jij jezelf? Uh, nou, ja, ik moet natuurlijk goals maken voor het zelf, zelfs. Dus uh, dat is eigenlijk mijn taak. Dus, uh, nee, maar, nog een jaar geleden was je verdediger. Klopt, een jaar geleden was ik nog verdediger. Maar daarvoor ben ik wel aanvallig geweest in middenveld. Ik ben eigenlijk weer een beetje teruggegaan naar, uh, naar de, de voorhoedeplek. En uh, ik, voel me wel, ik voel me wel thuis, ja. Er gaan natuurlijk mensen aan de zijkant, de buitenwacht... gaan natuurlijk zoeken naar nieuwe helden in dat team. Kan jij daar een van zijn? Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. En we hebben natuurlijk 22 man die, die nu op kunnen staan. Als we een beetje in de meter voor van Paul van As praten. En uh, ik zou er één van kunnen zijn. En we hebben genoeg spelers die uh, veel kwaliteit hebben, veel potentie. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Jij kan afmaken dus? Ik kan afmaken, ja. Een paar van die oefenwedstrijdjes tegen Ierland. Wat kunnen wij daar wijzer van worden? Wat kunnen wij daar wijzer van worden? Kijk, we hebben natuurlijk, de uh, taak is nu verdwenen. En, uh, en uh, de Nooyers even uit zicht. En uh, er zijn nu eigenlijk 22 nieuwe spelers die uh, nu, nu echt als het ware hun potentie kunnen laten zien. Uh, Benutten jullie dit moment om echt een nieuw team te worden zonder die twee? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk, zoals ik net zei, zijn met de hele selectie begonnen aan een nieuwe fase als het ware. En uh, richting Londen uh, moeten we met het, dit team moeten we toch echt gaan doen. En uh, deze wedstrijd tegen Ierland is zijn uh, testseries test als het ware. En uh, daar moeten we gewoon uh, voor zorgen dat het echt een geheel wordt en ze uh, proberen goud te pakken. Voelt het als een gemis of voelt het als een bevrijding? Uh, heeft, ja, een beetje een. Uh, voor mij heeft het niet echt een uh, gemis of een uh, bevrijding. Meer eigenlijk wel een gemis, sorry. Uh, <laughs> ik vind een gemis toch wel Tenenooi is toch wel echt een groot speler, en taak maar ook. En uh, ja, op zich uh, mis je die wel. Het, het woord waar ik steeds aan moet denken, is uh, uh, struikgewas. Begrijp je dat? Struikgewas, het is het uh, metafoor van Paul, bedoel je. Op het moment dat we hoge bomen kappen, dat het uh, struikgewas een beetje mag gaan groeien. Je zal maar struikgewas heten. Ja, volgens mij ben ik het struikgewas uh, onder de metafoor, inderdaad. En uh, ja, struikgewas, ja, wat moeten we ermee? Het zijn eigenlijk de pot potentiële jongens hè, waar we het nu voor uh, moeten hebben. Uh, jonge jongens als Vati Verga, uh, Klaas Vermeulen, Robert Kemperman, waaronder ik. Die, uh, die hebben nu de kans om op te staan en uh, dat te laten zien. Nina, Simone The concert was over There was still a band playing Should have been a jazz musician. Was dat uh, van? Dan ben ik nog even de naam kwijt. Hoe heet ze nou toch? Een Chris Jones? Ja, tuurlijk. Eind 80 jaren ooit nog eens een uh, extended version gemaakt door Ben Lieberhand, als ik me goed uh, herinner. Maar goed, dat was toen. We gaan naar het nu. Want AZ en Ajax die, uh, treffen elkaar uh, zondag opnieuw. Gisteren al voor de beker. Het zal er niet zijn ontgaan. AZ won in de arena met 3-2. Zondag dus de competitie. De man die gisteren een grote rol speelde was Charlie, Charlison Benschop. De spits van AZ. Hij is anderhalf jaar in Alkmaar. En nu pas doet hij veel van zich spreken. Benschop legt het zelf uit. Eerste jaar was ik veel geblesseerd. Dus ik heb eigenlijk uh, niet zoveel wedstrijden gespeeld. En uh, nu dit jaar begint het eigenlijk uh, ja, ergens op te leken. En dan heb je twee wedstrijden tegen Ajax. De 2-2 voor de competitie. Toen sprak iedereen over. Toen had hij de wedstrijd moeten beslissen. En nu de bekerwedstrijd. Ja, en die beslist hij min of meer met een goal en een assist. Ja, ik denk dat het voetbal zo uh, is. Uh, ene wedstrijd ben je uh, dus het maar zo te zeggen. En de andere wedstrijd uh, ben je de man. Van jou gaat ook het verhaal, hij heeft vaak rouwmomentjes. Wat is dat? Ja, dat was in het verleden was het zo. Uh, ik denk dat het uh, ja, iedere wedstrijd uh, steeds beter gaat. Uh, als ik een bal uh, mis, dat ik dan uh, te lang erin blijf hangen. En, uh, nou, ik denk dat het uh, steeds beter gaat. En, uh, dat er eigenlijk weinig rome mensen meer zijn. Wanneer kreeg je in de gaten, ik ga voor Aalty door? Nou, ik denk dat ik dit seizoen, uh, ja, wat ik zeg, het begint aardig op de lijken. Ik speel bijna iedere wedstrijd mee, ik val in. En uh, het gaat alleen maar beter, ik ontwikkel me goed. En uh, dat ik nu tegen Ajax in de basis uh, mocht starten, ja, is alleen maar mooi. Ja, En het elftal zal niet gewijzigd worden voor komend weekend? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, Misschien heeft de trainer weer iets anders in de petto, maar nee, we zullen het zien. Ik hoop dat ik zondag ook mag starten. Nou, de trainer was duidelijk, als er niks gebeurt, gebeurde, daar beginnen dezelfde elf. Nee, dan weet ik dat alvast, maar dan ja, kan ik me alvast gaan voorbereiden op zondag. Wordt het anders zondag dan gisteren? Het is een nieuwe wedstrijd, maar ik denk niet dat het echt anders wordt. Ja, we spelen thuis, thuis spelen we meestal beter dan de uitwedstrijden. Dus ik denk dat het alleen maar ons voordeel is. Voor jullie is die wedstrijd niet van cruciaal belang, voor Ajax wel. Ja, ik denk dat Ajax moet. Uh, Ajax moet. En, uh, ja, voor ons ligt er toch iets anders. Maar ik wel echt dat druk bij Ajax ligt, ja. Want jullie hebben ook nog vertrouwen getankt natuurlijk. Want het was de eerste zege in de Amsterdam Arena van AZ ooit. Ja, dat hoorde ik later ook pas. Ja, dat 32 jaar geleden was dat, uh, dat we daar hadden gevoelden. Nou, ja, het is natuurlijk alleen maar mooi dat je zo'n wedstrijd vindt. Men zegt, je bent een atleet. Je bent meer een atleet dan een voetballer. Want de trainer zegt, hij heeft echte spieren van een sprinter. Ja, ja, dat heb ik ook de laatste tijd uh, vlak voorbij uh, horen komen. Hoe snel ben je op de 100 meter? Want dat wil iedereen natuurlijk weten. Ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik op de, uh, op de 40 meter iets van uh, 5 seconden en uh, 8 uh, nog wat. Nou, we het dus maar 2 doen. Komen we dan ruim de 10, op 11? Ja, op de 100 ongeveer. Meter? ongeveer ja. ja. Naar de beekwedstrijd. Zal je zondag anders benaderd worden door Ajax? Dat weet ik eigenlijk niet, omdat ik uh, de vorige wedstrijd die we daar speelden, toen ik inviel... Was ik ook aardig gevaarlijk. Alleen toen maakte ik je niet af. Dus ik denk nu wel wat ze van mij kunnen verwachten. Charles, een benschop van AZ. Voor Ajax is het dus eigenlijk winnen. Uh, kan hij anders twee punten ervan maken? Anders is het seizoen voorbij. De eerste tegenslag in Amsterdam is er al. Want Gregory van der Wiel ligt er een paar weken uit. Vanuit een nat Amsterdam hoort u erachter niet mee. Gregory van der Wiel heeft nog altijd last van zijn liezen. En wil eerst 100% fit worden voordat hij weer het veld opstapt. De international kijkt niet alleen naar het nu, maar beseft dat er over een paar weken een Europese kraker tegen Manchester United in zijn agenda staat, en dat hij deze zomer een afspraak heeft in Polen en Oekraïne. Ajax-trainer Frank de Boer heeft zich bij het besluit van zijn rechtsback om niet te spelen neergelegd. Ja, hij wil zich uh, helemaal vrij voelen en dat voelt hij zich op dit moment uh, nog niet. En uh, ja, dan komt hij in een visuele cirkel terecht waar hij eigenlijk niet in wil belanden van. Uh, uiteindelijk een keer 100% zijn, dan weer 60% zijn... en dan misschien wel 40% zijn of helemaal niet kunnen spelen. Je kijkt ook in het hoofd van, uh, van een speler. De een die, die kan daar makkelijker mee omgaan dan de ander. En, uh, ik vind uh, Greg is een speler die gewoon 100% moet zijn. Anders gaat het in zijn hoofd uh, malen. Nou, dus we hebben gezamenlijk in goed overleg besloten om hem gewoon 100% fit te laten zijn. Van de Wiel is niet de enige speler bij Ajax die ontbreekt. Ook Dirk Boerichter is nog steeds geblesseerd. Het maakt het er allemaal niet makkelijker op om deze keer wel goed voor de dag te komen tegen AZ. Ja, we gaan wel wat dingen anders doen. Maar ja, we hebben nog niet helemaal over gehad hoe we het nou willen gaan doen. Zegt centrumspits Sim de Jong. Ik denk dat we... Ja, we, we beginnen op zich niet heel slecht gisteren aan de wedstrijd. Alleen uh, na die 1-0 ja, lijkt het een beetje alsof we ja, denken van uh, we doen het wel even of het verslapt een beetje. En dan scoren zij uh, snel uh, 2-1. Uh, ja, ik denk dat we toch uh, vast moeten houden aan hoe we beginnen. En, en meer, ja, meer druk geven wat we dan op een gegeven moment. Komen zij er ook makkelijker uit, spelen zij een, een, een spits in of een middenvelder in en zit er gelijk iemand onder. En, ja, daar hadden wij op een gegeven moment even geen antwoord op. En dan uh, zie je dat we het moeilijk krijgen en uh, ja, dat moeten we wel verbeteren. Het is duidelijk dat Ajax wil leren van de nederlaag tegen AZ gisteren. En het is ook duidelijk dat Ajax vanmorgen de koppen behoorlijk bij elkaar heeft gestoken. Maar het echte hoe en wat krijgen we van Theo Jansen niet te horen. We hebben vandaag wat beelden bekeken over wat we niet goed hebben gedaan en wat we wel goed hebben gedaan. En... Uh... We kwamen tot de conclusie dat er uh, een paar dingen voor uh, verbetering vatbaar waren. Dus uh, hopelijk kunnen we dat zondag laten zien. Nee, ik ga niks zeggen. Ik bedoel, uh, we, gaan ons, we hebben ons voorbereid nu. We hebben morgen nog een training met, uh, met het elftal. En dan uh, zullen we de laatste puntjes uh, op de zet. En uh, hopelijk is dat uh, genoeg voor zondag. Theo Jansen, die trouwens ook niet ook fris is. Want zijn wissel na een minuut of 70 was niet voor niets, zo blijkt. Ik had dat last van mijn knieën. En wat betekent dat voor het weekend? Ik bedoel, Is dat serieus of kan je wel spelen? Ik kan wel spelen, alleen uh, ik heb er gewoon last van en dat, dat, uh, ja, dat voel ik gewoon in de wedstrijd ook. En, uh, daarom had de trainer zoiets van, oké, okay, 60 minuten, 65 minuten is genoeg. En, uh, dat hadden we van tevoren ook aangegeven met de, met de medische staf. Alleen als je dan achter staat, dan wil je er toch niet uit. Want dan wil je toch hopen, je hoop je dat je dan nog iets kan veranderen, hoe dan ook. En uh, daarom was ik uh, teleurgesteld. Terug naar de wedstrijd van zondag. Naar trainer Frank de Boer van Ajax. Aan hem dan maar eens vragen wat er beter moet tegen AZ deze keer. Ik vind sowieso dat de spelers die daar stonden dat zeker uh, beter moeten doen. Aan de andere kant uh, is het ook een gevolg van uh, hoe een team zelf staat. Of je... Uh, of er genoeg druk is vooruit, waardoor je niet steeds een stapje te laat komt. En Ik vond af en toe de ruimtes te groot waarin we speelden. Dat zal veel beter moeten, maar zorgen. We hebben meer van dit soort wedstrijden gehad. en We zullen daar kaart aan werken om dat voor de volgende keer te voorkomen. En wat nu als het onverhoop niet lukt als er weer wordt verloren van AZ? De vraag is of het dan crisis is bij Ajax. Maar volgens Theo Jansen, altijd genuanceerd, valt dat wel mee. Volgens mij is het, uh, is het hier al, uh, al een half jaar crisis. Ja, en toen sloeg hij in. Wat toevallig. Goed, Ajax AZ Zondag. Opmerkelijk nieuws deze week. De Zwitserse voetbalbond zet de Xamarck's Neuchâtel uit de competitie. Dat is toch een gerenommeerde club. En dat heeft gevolgen voor de enige Nederlandse speler op de loonlijst, Sander Keller. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Om te beginnen, ik begreep dat je nu al in een verhuizing zit, klopt dat? Ja, ja ik ben uh, eigenlijk uh, uh, ja, naar Switzerland toegereden met een, met een busje. En uh, ik ben op dit moment eigenlijk mijn huis aan het leeghalen. Omdat uh, ja, de afgelopen maanden uh, is mijn huis ook niet betaald. En uh, ja, de huisbaas, gelukkig is het mijn vriend en is hij een beetje rustig, maar uh, ja, die heeft zoiets van uh, ik moet eruit, en, want hij maakt veel verlies. En uh, ja. ja, het huis moet weer, moet, moet weer door, dus ik ben alles aan, aan het legalen hier ook. Ja, wat, wat is er uh, gebeurd? Waarom is Neuchatel uit de uh, competitie gezet? Uh, ja, het, kijk, het, het fijne weet ik er ook allemaal niet van, uh, omdat het is allemaal in het Frans en... Uh, en ik was zelf in Nederland de laatste tijd. Maar uh, uh, ja, ja, het schijnt dat, uh, dat ze een valsheid in geschrift hebben gedaan bij de aanvraag van, uh, van, een, uh, van een licentie. En oh, ja, uh, ja oh. daardoor zijn ze bestraft. Ja, zoals wij het begrepen hebben, had hij uh, moeten laten zien dat er 35 miljoen in kas was. En dat zou hij met een vals document hebben gedaan. En op basis daarvan was het, uh, was het klaar. Zo, ja. zo zou het verhaal zijn. Klopt dat een beetje? Ja, hè? Nou ja, zoiets heb ik ook inderdaad gehoord. Uh, ja, klopt. Nou, um, stond er bij Xamarck's Neuchatel een uh, miljardair aan het roer, dus zou je zeggen: Ja, what's the problem? Uit Tsjetsjenië kwam die man. Um, wat was dat voor een type? Kan je hem beschrijven? Ja, in de tijd dat ik hem meegemaakt of gezien heb. Het is een, uh, <laughs> ja, een man die, uh, die als, uh, als het team goed draait, dan ben je een beetje vriend. En uh, dan kan alles. En uh, ja, gaat het slecht, dan, uh, dan, dan zijn wij zijn grote vijand. En uh, op het ene moment kan hij heel blij zijn, maar op het andere moment kan hij ook gewoon. Uh, ja, uh, niet mogen, laat maar zeggen, om ja. even netjes stand te worden. Ja, geef eens een voorbeeld. Nou ja, kijk, de ene week uh, kwam je in de kleedkamer en dan, uh, dan werden we als het ware allemaal frot gescholden. Enzovoort, enzovoort. En de weken na wonnen we niet en dan waren we opeens uh, Euro Europees waardig en konden we Euro Europees spelen. Dus ja. Ja. Was, was het elke dag dat je op de training kwam uh, weer afwachten welke trainer er nu weer voor de, de groep stond? Nou ja, dat niet zozeer op zich. Uh, het, was, het was vaak wel om, uh, aan te zien, uh, of je, je zag het op zich wel aankomen wanneer een trainer wegging. Uh, hoeveel, hoeveel zijn er geweest in het afgelopen half jaar? Uh, even kijken, Ik heb er vijf gehad. Dus oh. laat maar zeggen, in zes maanden tijd had ik vijf trainers ongeveer. Dat is toch niet te geloven? En, uh, nee, het is echt niet geloven. Maar het is ook, laat maar zeggen, het is niet alleen een trainer. Een trainer neemt ook zijn technische staf mee, zijn medische staf mee. Dus er kwam, kwam echt een hele, hele groep elke keer, een nieuwe groep voor de, voor de groep. En uh, ja, dat is, dat is nooit leuk en dat is ook nooit goed voor de voor de continuïteit. Maar uh, uh, hoe nu verder? Ja, ja, de vraag. maar ja, op dit moment weet ik het zelf ook niet precies. Uh, uh, mijn zaakvernemers hebben een beetje contact met de vakbond hier uh, en uh, ja, uh, de komende dagen zal het blijken hoe ja hoe verder en en en hoe wat. Ik weet het zelf ook niet. Ik weet alleen dat ik op dit moment mijn huis gewoon te halen ben ja. en uh, en voor de rest zie ik het eigenlijk wel. Maar krijg je wel je geld? Nee, nee, nee. Uh, de laatste drie maanden heb ik uh, geen, geen uh, salaris gehad. Dat is toch raar. Want je, je kan ook niet zo 1, 2, 3 naar een andere uh, club toe, kan ik me voorstellen. Want nou je, ja, je, je bent nog wel onder contract, maar je wordt niet betaald. Dus een beetje een rare situatie, kan ik me voorstellen. Nee, nou ja, klopt. Ja. Ik, ik weet er ook het zijn niet van. Ik weet alleen dat ik... Uh, ik heb vanaf van de krant gelezen dat er wel twee jongens volgens mij nu al naar een andere club zijn. En er is een andere jongen weg van het trainingskamp. Want ze zijn in principe op trainingskamp in Dubai nu. Dus uh, ja, dat soort dingen moet ik eigenlijk allemaal uitzoeken en dat hoor ik eigenlijk de komende dagen. Maar wacht even, je, je zegt nu volgens mij zijn ze op trainingskamp in Dubai? Nee, ze zijn op trainingskamp in Dubai. Maar waarom ben en, je er niet bij dan? Uh, uh, ik ben er niet bij. Ik was zelf uh, in gesprek met, uh, met, de, met de Nederlandse club De Graafschap. En uh, uh, ja, dus daar wou ik eigenlijk allemaal hoop bevestigen en dat is helaas niet doorgegaan. Weet je waarom niet? Uh, ja, maar dat houdt hou tussen de club en mij. Dus. Oh, wat raar. Waarom? <laughs> Ja, nee, dat, uh, dat is iets tussen ons gewoon. Dus ja. Maar waar ging het fout? Bij de club in Zwitserland of bij de Graafschap? Nee, er zijn gewoon verschillende factoren wat, wat hebben meegespeeld. En uh, ja, nogmaals, ik wil gewoon graag weg uit Zwitserland. En, uh, en helaas is dat niet rondgekomen. Maar je bent dus beschikbaar? Uh, of zijn nou ja, de problemen zoals bij de Graafschap zo groot dat je ook niet naar een andere club kan? Nee, nee, ik, ik, ik weet niet precies hoe, ik, ik weet wel een beetje hoe het zit. Maar, maar uh, over details ga ik in principe niet. En. Uh, Nee, maar ik kan me voorstellen dat er een andere club uit de Eero- of Eerste Divisie, wat jij wilt, luistert en denkt van nou, die keller die willen we wel. Maar goed, als de problemen onoplosbaar zijn, dan hoeven ze die niet eens te bellen. Nou nee, ja, uh, ja, wat je al eerder zei, volgens mij als je drie maanden geen salaris krijgt, dan, dan mag je transfervrij weg, dus uh, ja, de komende dagen zal het even duidelijk zijn. Ja, oké. Okay. Dus je bent binnenkort ja. weer op de Nederlandse velden te zien. Nou ja, laat het hopen. Ik bedoel, ik heb zin om te spelen. Ik heb, uh, ik heb te lang niks gedaan en uh, ik, ik vind het spelletje te, te leuk om niks te doen, dus... Uh... Ja, ja. Nou, hopelijk heb je snel weer een club en kan je, kan je voetballen en heb, heb je ook weer een huis boven je hoofd. Ja, ja het zou wel fijn. S Succes ja. met verhuizen. Oké, okay, dankjewel, man. Dankjewel, Sander Keller. Oké, okay, dan. Hoi, hoi. Kan ik u nog snel even zeggen dat Bayern München bij Borussia Mönchengladbach met 3-1 heeft verloren? Dat zometeen het oog wordt gepresenteerd door Thijs van den Brink. En dat we morgen een sportforum hebben met Tombo, Tjerk, Bokstra en Maarten Wijvels. Wat mij betreft graag tot dan. Goedenavond. Telt deze eigenlijk mee bij de Nationale Tuinvogeltelling? Eh, uh, zeearend. Ja, die komt niet tegen je tuin, denk ik. Nee.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 Hé hey man, sorry dat je gisteren mijn auto moest duwen. Maar ik heb goed nieuws. We gaan dat ritje nog eens overdoen op het circuit van Monza. Ik kreeg net bericht van de Vriendenloterij dat ik gewonnen heb. En jullie dus ook. We gaan daar in Italië in de allersnelste auto's tegen elkaar racen. Het wordt helemaal te gek. Wat doe jij met je vrienden als je wint? Let op je brievenbus en speel nu een maand gratis mee met kans op 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen.